Maar nu verder. We mogen wel aannemen dat de man die de zwendel op de racebaan in elkaar had gezet... en daarna wel moest ingaan op de eis van Mr. Ramsey om zijn zaak op te doeken... dat die man niet zo erg best te spreken was over Mr. Ramsey. Hij zal er eerder op uit zijn geweest zich te wreken. En de gelegenheid daartoe deed zich voor... toen Mr. Ramsey zelf zijn boekmakerskanteur gesloten had en makelaar werd. Omdat hij geen reële aanklacht tegen Mr. Ramsey kon indienen schreef hij een anonieme brief aan de politie... waarin hij Mr. Ramsey ervan betichtte... met waardepapieren van zijn cliënten te hebben geknoeid. Wat hem daarbij bijzonder goed van pas kwam... was het feit dat iemand uit zijn directe omgeving... Mr. Ramsey ook effecten had toevertrouwd. Hm. Met deze speculatie moest de betreffende cliënt verlies in kassingen. Waar hebben we dat nou weer vandaan? Is het niet zo gegaan, Mrs. Granger... U kunt toch akkoord gaan met wat ik gezegd heb? Waarom juist ik? Omdat u die cliënt was die aan Mr. die effecten gaf om te verkopen. Ach, maar, maar ik begrijp nog steeds niet wat het allemaal te maken heeft met de moord. Waar het hier toch over gaat. Oh, daar zal inspecteur Holloway zijn. Wilt u even open doen, uh, meester Stickens. Mocht iemand van de dames en heren nog iets op het hart hebben, nu kan het nog. Niemand? Nou, dan moeten we onze hoop verder maar stellen op de speurdersneus van inspecteur Holloway. Goedenavond. En, Holloway, iets meegebracht? We hebben de woning doorzocht, maar niks kunnen vinden. E, ja, behalve dit. Wat is dat? Ah, een dagboek. En altijd opnieuw worden dezelfde fouten gemaakt. Hoe kon u nou een dagboek bijhouden, Mr. Stanley? Huh? Ik? En waarom hebt u het niet op tijd vernietigd? Ik zou niet weten wat u bedoelt, inspecteur. Nee, maar u geeft toch toe dat dit dagboek van u is. Ik protesteer. Op grond van welke feiten had u het recht om mijn woning tijdens mijn afwezigheid te doorzoeken? Feiten? Oh, die zijn er een heleboel. Nou, daar gaan we dan. Ten eerste, hoorde ik bij navraag van de Bond van Boekmakers... dat u in dat tijd de beheerder was van Porter Porter. En wel een opdracht van uw... tanden... Mrs. Violet Granger. U behoeft op geen enkel antwoord van mijn kant te rekenen... voordat ik een advocaat heb besproken, Mr. Letting. Oh. Ik hoop dat u dat duidelijk is. Oh, zoals u wilt. Maar beantwoord u in ieder geval nog één vraag. Waarom hebt u mij vorige week donderdag... toen wij in de werkkamer van Mr. Dickens onder vier ogen met elkaar spraken... dat hele verhaal opgehangen over een mogelijke liaison... tussen Mr. Dickens en Mrs. Ramsey? Omdat Ellen zelf mij verteld had dat hij dacht dat het zo was. Zo? Lag het niet eerder in uw lijn, de, laten we maar zeggen, interesse van Mr. Ramsey voor de persoon van Mr. Dickens in uw eigen voordeel uit te spelen? Vond u niet dat het nog zo gek niet was als bij het motief chantage ook nog het motief jaloezie kwam? En dat in de overweging dat een dubbele steek beter houdt het dan een enkele? Ik sta erop om met een advocaat te spreken. Dat was namelijk uw fout, Mr. Stanley. Moord heeft in de regel maar één motief. Dat u mij helemaal overbodig nog een tweede motief probeerde aan te praten, dat zette me meteen aan het denken. Hm. Wilt u me wijsmaken dat u mij toen al van die moord op Alan Ramsey verdacht? Neem me niet kwalijk, uh, chef, dat ik in de reden van. Maar we hebben vast kunnen stellen dat Mr. Stanley voor vannacht een plaats in de Boa-machine naar Caracas geboekt heeft. Aha, Venezuela? Waarom wou u ineens Engeland daar, Mr. Stanley? Op vakantie. Mag dat nog? Maar u had van dit jaar toch al vakantie gehad, van half augustus tot begin oktober. Daarom komt Mr. Remsies zijn brief pas na uw terugkeer versturen. Wilt u mij soms voorschrijven hoe vaak ik per jaar op vakantie mag gaan? Goed, dan houden we het maar op het dagboek. Laten we eens even kijken bij augustus. Hier, 12, 8. Aha, daar staat met AR over W gesproken. AR, dat kan Ellen Remsies zijn geweest. Maar W, wat kan W betekenen? Misschien wissel. Moet dat voorstellen dat u zelf in het bezit was van de twee wissels... waarvan u mij donderdag nog zei dat Mr. Ramsey geld nodig had om die te kunnen betalen? Geen commentaar. En toen u met Mr. Ramsey erover op 12 augustus aan het praten raakte... kwam ook dat hele verhaal uit 1959 weer eens op de proppen. Misschien zuiver toevallig, dat gaat meestal zo. En toen heeft Mr. u recht in uw gezicht gezegd... dat hij wist dat u hem in de tijd anoniem beschuldigd had... omdat u zich wilde wreken voor die mislukte zwendelaffaire bij de races. Of ging het anders toe, Mr. Stanley? Hij was ons zo brutaal op een vierkant te zeggen... dat hij me allang verdacht had. Maar hij had bewijzen nodig. En daarom gaf hij in november van het vorig jaar... een privédetective opdracht hem die bewijzen te leveren. Waarom juist in november? Omdat ik hem toe verteld heb... dat ik twee wissels had met zijn naam eronder. Aha. Punt twee. Nu is alles duidelijk. Ik klachtte hem in zijn gezicht uit... toen hij dreigde mij met mijn eigen wapens te lijf te gaan. En mij voor mijn anonieme aanklacht in 59... voor de rechter te dagen. Ik zei hem dat hij met zo'n verhaal...